Ja, de agenten die gaan in Rotterdam, Den Haag en Dordrecht stapvoets rijden. Burgemeesters Abu Taleb en Van Aertsen die wilden de actie verbieden... omdat daardoor dus verkeersopstoppingen kunnen ontstaan. Protestactie van de politieagenten begint om half vijf. Bij het isoleren van huizen met puurschuim moeten veel strengere voorschriften gelden. Dat zegt deskundige Aati Verschoor na aanleiding van een conflict rond puurisolatie in Noord-Holland. Daar kunnen twee gedupeerden al negen maanden hun huis niet in. Als ze dat toch doen, krijgen ze ziekteverschijnselen die ze toeschrijven aan de isolatie met pur. Volgens Verschoor moeten bewoners hun huis uit als ze pure isolatie aanbrengen. Ze zouden pas terug mogen komen als het materiaal helemaal is uitgehard. En dat kan tot 72 uur duren. Verschoor zegt dat je een kleine chemische fabriek in je huis brengt. Met alle gevaren van dien. In Nederland wordt de isolatiemethode duizenden keren per jaar uitgevoerd.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 Aan verkeersinformatie er staan files op de Ring van Amsterdam... de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel, 3 kilometer. Op de A16 van Antwerpen naar Breda is een ongeluk gebeurd... met een vrachtwagen en een personenauto. Voor Afrid Rijsbergen staat 5 kilometer file, er zijn twee rijstroken dicht. Het verkeer staat daardoor ook stil op de A58 van Tilburg naar Breda... voor Knopert-Galder, 5 kilometer. De N36 Almelo Dedemsvaart is in beide richtingen dicht... tussen Hengelo en Westerhaar, en dat komt ook door een ongeluk. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Andries Klevel en Margje Fixer. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Politieagenten die door heefgerelle PTSS oplopen. Ja, dat kan iedereen zich wel voorstellen. Maar dat ze PTSS krijgen doordat de politie zelf tekortschiet... in opvang en begeleiding is opmerkelijk. Straks een reportage... En Jacques Roosedaal, voorzitter van de SGP Jongeren. In onze dagelijkse opinierubriek gaat hij een appeltje schillen. Jacques, met wie en waarom en waarover? Um, naar aanleiding van de eergisteren ingevoerde wietpas wil ik een appeltje schillen met een Maastrichtse coffeeshop-eigenaar. Die besloten heeft om zich eigenlijk niet aan de regels te houden... en zodoende gewoon eigenlijk uh, op, uh, op te trekken naar een rechtszaak... om uh, die wietpas weer ongedaan te krijgen. Nou, ik vind die wietpas een eerste stap naar wat mij betreft... naar uh, het definitief verbieden van softdrugs. Want het onderscheid tussen soft en harddrugs is wat mij betreft failliet. Ja, dat straks. Maar eerst politieagenten en trauma's... Um, die ja, ontstaan door het gebrek aan opvang en begeleiding... bij de politie zelf. Ja, het is weer mei en dan vinden overal Oranjefeesten plaats. In Pijnakker liep in 2006 het Oranjefeest volledig uit de hand. Wie denkt dat dat hoofdstuk inmiddels allang is afgesloten, die heeft het mis. Want nu, exact zes jaar later, hebben twee van de vier agenten... die er toen bij waren PTSS, dus een posttraumatisch stresssyndroom. Ze werden ten onrechte beschuldigd van hardhandig optreden. Een van hen is Ray van Broekhoven. Hij doet verslag voor het eerst vandaag zijn verhaal. Ja, vrijdag 2 maart. Ik kan me niet zoveel meer herinneren wat er precies gebeurd is. Maar uh, uh, ik schijn op die dag uh, heb ik uh, 40 uh, tabletten Oxxam-spam ingenomen. Omdat ik uh, ja, uh, geen, uh, geen zin meer had om verder te leven. Uh, door alles wat mij de afgelopen zes jaar, uh, met name door mijn werkgever, is aangedaan. Ik kwam thuis van fysiotherapie en toen lag Ray op bed. En toen vond ik een briefje op het bed... En daar stond op, uh, vertel mij een verhaal, uh, de politie heeft me kapot gemaakt. En toen heb ik direct de ambulance gebeld. En die, kwamen, nou, die waren er meteen eigenlijk. En uh, ja, toen hebben ze me naar het ziekenhuis gebracht. Ik heb, uh, nou, ik denk dat het ongeveer anderhalf jaar geleden is geweest. Uh, eerder al, uh, door de problematiek waar ik in zat, uh, geprobeerd een einde aan mijn leven te maken. Vlak daarna heb ik uh, contact opgenomen met mijn uh, bedrijfsarts om te vragen om hulp. En dat werd uh, eigenlijk werd ik daar gewoon weggestuurd. Dus ja, ik voel me eigenlijk niet begrepen en niet geholpen... en absoluut niet gesteund door mijn organisatie. Na nou, alles wat ik in 17 jaar lang voor deze organisatie had gedaan. Ree van Broekhoven en zijn vriendin Eva van den Berg... zitten er bleek bij, maar ook strijdbaar. Sinds een half jaar vraagt Eva aandacht voor het lot van Ray. Het gaat hier om mijn vriend Ré, 40 jaar oud pas. Eind oktober stuurt ze een e-mail naar korpsleiding, kamerleden en journalisten. Ik zie hier een totaal ontredderde man die tegen alle dichte deuren aanloopt... Wie gaat er iets voor hem doen? We wonen toch in Nederland. De arbeidsrelatie tussen Ray en de politie is dan tot het dieptepunt gedaald. Ray zat dan tijd thuis. En in september was het zo dat Ray op een ochtend naar de bank moest voor bankzaken. En op een ogenblik krijg ik een berichtje dat hij in het park bij het bureau zit. Ik zeg, joh, kom naar huis. Nee, ik blijf hier, want ik wil de bureauchef spreken, want hij mocht inmiddels geen enkel dienstgebouw meer binnen. Dus ik ben naar hem gereden Ik zeg, joh, het heeft helemaal geen zin, want uh, hij komt toch niet naar buiten. Nou, ja, uiteindelijk zat hij daar rustig op steen en uh, lekker sigaretje te roken. Er kwamen wat collega's aan van, van het eigen bureau van ons. En die begonnen een praatje met hem te maken, wat hij daar deed enzovoort. En uh, Ray vertelde dat hij dus met die bureauchef wilde spreken. Uiteindelijk is het zo ver gekomen dat ze vonden uh, dat ree uh, opgepakt moest worden... Dus er kwamen een stuk of tien man van het eigen bureau kwamen naar hem toe. We hebben hem gepepperd twee keer en uiteindelijk is hij geboeid meegenomen in de auto. En hij had eigenlijk niks gedaan, want hij zat daar gewoon en hij heeft geen bedreigingen geuit. Maar volgens de bureauchef was dat wel aan de orde, terwijl hij er niet bij was. En heeft hij vier dagen in de gevangenis gezeten. Ik heb drie dagen niet geweten waar hij was... Uiteindelijk uh, is hij naar huis gekomen. Heb ik psychische hulp weer voor hem gezocht. Via het korps niet gekregen. Is hij naar een uh, GGZ-instelling gegaan. En toen heb ik uit wanhoop al die uh, mailtjes verstuurd. Om te vragen om hulp of iemand alsjeblieft wat voor ons kon doen. Ray heeft van het incident geen heldere herinnering. Het is maar één uh, groot zwart gat. Dat is een symptoom van PTSS. Want het posttraumatisch stresssyndroom is de ziekte die uiteindelijk bij hem is vastgesteld. Waar hij wel goed over kan praten, dat is hoe het allemaal begon. We gaan terug naar Pijnakker, 6 mei 2006. In de nacht van 6 op 7 mei loopt een feest in Pijnakker uit de hand. De burgemeester van Pijnakker heeft zijn excuses aangeboden aan de mensen... die anderhalve week geleden bij een politieactie in zijn gemeente betrokken raakten. Hij zei dat er mogelijk fouten bij de politieinzet gemaakt zijn. Tijdens het oranjefeest in Pijnakker ontstaan grote rellen. Vier politiemannen staan in de voorhoede tegenover een grote groep dronken relschoppers. Ze vechten om het vegen lijf te redden. Maar twee maanden later belanden zij in de bank. Eén van hen is re. Dat kwam eigenlijk voor ons alle vier, maar voor mij ook als, als een ja, soort hele koude douche. We hadden immers daar uh, heel veel geweld meegemaakt. En met name mijn maat, die voor mijn ogen bijna uh, doodgetrapt is door omstanders en uh, een andere collega was dat uh, een behoorlijk zware periode. Dat uh, heeft heel veel impact gehad op sowieso op onze uh, psychische gesteldheid. Um, Eén collega, daar, ja, daar vielen de aantijgingen wel mee, zeg maar. En dat was ook heel makkelijk te weerleggen bij de rechtbank. Maar het heeft uh, in mijn geval en de andere twee collega's... Uh, behoorlijk veel impact gehad. En vanuit de organisatie werd ook steeds meer de nadruk gelegd... van ja, uh, wat jullie daar gedaan hebben, dat klopt niet. En uh, het heeft nooit aan het korps gelegen dat dit fout gegaan is... maar het is, zijn jullie individuele acties geweest waardoor... Uh, uh, het zo in het kwaad daglicht is komen te staan. En daarmee ontkenden ze eigenlijk hun eigen rol... en ook daarmee ook gelijk de oorzaak van het hele probleem... wat daar te plaatsen speelde. Um, het totale vol van mij heeft zes uur lang geduurd. Uh, tussentijds heb ik aangegeven dat ik uh, onder naar het toilet toe moest. Dat werd geweigerd. En pas toen ik uh, ja, mijn uh, drang om uh, van de natuur zeg maar, wilde uh, nuttigen in de plantenbak... heeft men uh, uiteindelijk mij dan laten gaan. Dat echt het idee dat ik als een soort crimineel uh, werd weggezet. Maar met name wat heel veel uh, impact op mij heeft gemaakt van die voren... is gewoon de zwaar intimiderende manier waarop er tegen mij werd gesproken. De politiemannen komen ziek thuis te zitten, meer dan een jaar lang. Privérelaties relaties komen onder druk. En aan de psychologen van het korps zegt Ray niet veel te hebben. Dat contact heeft altijd bestaan uit een soortement van dempen. Dat, uh, ja, ik vertelde mijn verhaal daar. Uh, ik kreeg geen enkele behandeling. Um, werd eigenlijk uh, van de meter af aan uh, geadviseerd om uh, zware medicijnen te gaan gebruiken. Om mijn uh, gemoedsverstand zeg maar, in bedwang te kunnen houden. Wie bevestigt dat Ray de waarheid vertelt? Ray noemt namen van bevriende collega's. Maar die zijn allemaal links of rechtsonder verbonden aan de politie. En durven voor de microfoon niet te praten. Ja, ik heb Ray altijd gewaardeerd als een goede collega. Off the record horen we dat ze Ray een fijne collega vonden die een betere behandeling verdient. Wat hij en de anderen meemaakten in de pijnhakkerzaak was heel ingrijpend. Maar verder kan ik daar niet op ingaan. Wie zich wel hardop uitspreekt is Lea Renferm... van de politievakbond ANPV. Eigenlijk het enige wat Ray wil... is uh, een gesprek hebben met de leidinggevende... om uit te, uit te leggen wat dat met hem deed. Uh, Ray uh, is een, een man die uh, een enorm plichtbesef heeft. Een uh, rechtvaardigheidsgevoel van, uh, van zo heb ik je daar. En, uh, en inderdaad, het aan uh, geplaatst worden in die uh, verdachte uh, bank... En daar merk je wel dat dat een patroon is. Dat als je eenmaal aanklacht tegen jou uh, wordt uh, gedaan... dan uh, word je geplaatst buiten de politie, zogezegd. Politiemensen die aangeklaagd worden... zijn opeens de paria van het korps... en kunnen hun verhaal bij de collega's niet meer kwijt. Ray is in een uh, vicieuze cirkel ook geraakt. Van, ja, uh, help. Ik wil alleen maar praten. Rey van Broekhoven wil zo snel mogelijk van pijnakker af zijn... en gaat akkoord met een schikking. Maar de anderen komen voor de rechter. Voor één van de drie, Daan Spaans, komt de definitieve vrijspraak pas drie jaar later. Ik ben vooral opgelucht, zei collega Daan Spaans. Op het intranet op het van het korps verschijnt dan een artikel. Ik wil graag iedereen bedanken die mij heeft gesteund en in mij is blijven geloven... zegt een enigszins geëmotioneerde Daan na afloop van het hoger beroep. Plaatsvervangend korpschef Frank Pauw. We zijn erg blij voor Daan. Ik weet dat het een grote impact op hem heeft gehad... Zowel hij als politie Haaglanden... kan het hoofdstuk van de Oranjefeesten uit 2006 nu sluiten. Maar het hoofdstuk wordt niet gesloten. Want hoewel de korpschef zich inzet voor de mannen... spelen op lager niveau andere belangen. Spaans werkplek is ondertussen aan een ander gegeven. Nu, zes jaar later, werkt hij altijd nog bij de politie. Maar de gezondheidsklachten zijn gebleven... en vorige maand is bij hem PTSS vastgesteld. Ten gevolge van Pijnakker en de nasleep van Pijnakker. Omdat hij nog steeds bij de politie werkt... kan hij zijn verhaal niet doen in deze reportage. Terug naar Ray van Broekhoven. Hij verandert na Pijnakker van bureau om een verse start te maken. Maar ook hij is de oude niet meer. Ik was net zes maanden aan het werk op mijn nieuwe functie... dat ik naar het bureau ging en last van een hartstreek kreeg. Nou ja, daarna zijn allerlei onderzoeken geweest in het ziekenhuis... En daar kwam ook van naar boven dat ik psychisch, uh, psychisch leed aan, uh, aan een stoornis... Uh, door wat ik had meegemaakt uh, in ja. ja, Nadat ik uh, zeg maar weer uh, door de bedrijfsarts uh, in zijn visie weggeschreeuwde om te werken... Uh, had dat korps inmiddels uh, mij uh, een nieuwe functie aangeboden. En ben ik uh, te werk gesteld weer aan een wijkbureau, dus gewoon in de surveillance dienst. En uh, ik merkte al vrij snel dat, uh, dat ik anders reageerde op mensen als dat ik daarvoor deed. Ik uh, was uh, kortaf... Um, waar ik vroeger een, uh, een aardig lontje had, had ik nu uh, zelfs uh, een kort lontje, dan wel eens met periodes waar ik helemaal geen lontje had. Dus dat ik bij het ministerie al zeer agressief reageerde. Als mensen mij uh, zeg maar op straat uh, het moeilijk maakten, zal ik maar zeggen, waar ik vroeger gewoon het, het dialoog aan ging, ging ik nu uh, veel vaker het gevecht aan. En kreeg ik gewoon steeds meer moeite met het beeld van mezelf, wat ik geworden was. Want dat zo ver, uh, ver afstond van hetgeen wat ik daarvoor was geweest, voordat dit mij allemaal zou overkomen. Ik was een heel ander mens geworden. Uh, binnen mijn uh, bureau waar ik werkzaam was, uh, kreeg ik ook steeds meer het gevoel... en het uitte zich ook in, in incidenten. Dat alles wat ik deed in een bepaald daglicht werd gezet. Als ik geweld moest gebruiken voor mijn ambt, werd er al gauw van gemaakt... dat het overdreven geweld was geweest en uh, werd er een onderzoek naar gestart. En als dan uiteindelijk eruit kwam dat dat helemaal niks was... dat ik uitermate geschikt gefunctioneerd had... Dan, uh, ja, dan kwam het volgende weer om de hoek kijken... Dit is een bekend patroon bij politiemensen met een trauma, zegt Lea Renfurm van de politievakbond ANPV. Ja, ja inderdaad het patroon als gevolg van uh, gebrek aan kennis uh, en kunde uh, intern van uh, managers, leidinggevenden, dat sprake is van PTSS. Er schort nog altijd veel aan, vooral die leidinggevenden die dicht bij de straatagent staan en hun kennis van PTSS. Maar er is goed nieuws. Want de politie Haaglanden, waar Rey en Daan hun PTSS opliepen... let nu scherper op de bedrijfsartsen en hoe die omgaan met PTSS'ers. Na leiding van, van de zaak van de Rey van Broekhoven is er druk van diverse uh, kanten uh, gekomen. Wat ook scheelt is dat de overheid PTSS bij politiemensen sinds kort aanmerkt als een beroepsziekte... Afgelopen jaar nog meldde de arbeidsinspectie dat de politie te weinig aandacht besteedt aan de risico's waar agenten aan blootgesteld worden. Bovendien wijzen vakbonden op de angst onder agenten om aangeklaagd te worden. Dus voor mij was het leven voorbij. Alleen heb ik dat nu omgezet in uh, een vechtlust. Ray van Broekhoven maakte het allemaal mee. Hij hoopt dat zijn verhaal anderen zal helpen. Omdat ik vind dat de waarheid over deze politie tiposomaat stressstoornis naar buiten moet komen. En dan kon ik maar één iemand redden. Dan is dat voor mij al een, een genoegdoening voor het uh, mogelijke ontslag dat mijn baas mij zal gaan aanzeggen. U luisterde naar een reportage van Mathéa Vrij. We hebben de politie Haagland om een reactie gevraagd. Hanneke Ekelmans is directeur opsporing en informatie van het korps. Wat wij leren als politieorganisatie van uh, een incident in Pijnakker dat wij hand dan ontdekken wat een ernstige gevolgen dat heeft voor collega's. En het leert ons dat wij moeten proberen veel eerder uh, signalen daarvan uh, boven water te krijgen. Als ik, uh, als ik kijk naar de, uh, de collega's die in Pijnak betrokken zijn geweest... dan zien wij nu concreet voor deze collega's uh, dat we veel kunnen leren van, uh, van de incidenten daar. Twee dingen die wij beter kunnen doen... Het eerste is dat uh, vanuit de direct leidinggevende dat wij uh, ze moeten helpen in uh, de signalen herkennen van PTSS. Uh, en het tweede is dat uh, medewerkers het gevoel hebben dat ze aan kunnen geven... dat ze in hun gedrag uh, veranderingen uh, meemaken. En dat ze ook uh, kunnen zeggen dat dat misschien wel te maken heeft... met een, uh, met een ervaring die ze in het werk opgedaan hebben. Ten aanzien van van dat er inmiddels diverse overleggen geweest zijn... Om te zoeken naar een oplossing. Wat wij gedaan hebben is uh, normaal gesproken is de chef van het bureau uh, waar hij werkzaam is degene die dossier bewaakt. We hebben er bewust voor gekozen om dat niet te doen en dat bij iemand anders te leggen. Omdat wij ook kritisch naar het bureau zelf kijken. Dus de, de leidinggene die daar zit is van wat hebben zij nu precies gedaan. En dan moet je niet in diezelfde lijn iemand verantwoordelijk voor het dossier maken. En, en misschien ook om te laten zien hoe wij ermee worstelen. Normaal bemoei ik me, ik ben directielid, überhaupt niet met dit soort dossiers. En hier heb ik het naar toegetrokken, toe getrokken omdat ik denk van ja, maar dit is uh, schadelijk voor alles en iedereen en we moeten er maximaal van kunnen leren. De politie Haaglanden trekt dus het boetekleed aan. Als u meer informatie of nazorg wilt, dan kunt u terecht op onze website www.ditistedag.nu. Katie Melua. Wie schildert er vandaag ons appeltje? En vandaag is dat Jacques Rozendaal, voorzitter van de SGP Jongeren. Jacques, met wie wil jij vandaag een appeltje schillen? Met de koffieshop-eigenaar uit Maastricht. Die ervoor gekozen heeft om uh, eergisteren, uh, toen de Wietpas is ingevoerd. De Wietpas is een methode dat je lid moet zijn van de lokale koffieshop. Dat je er ingeschreven moet zijn. Uh, wil je soft kunnen kopen? Uh, die houdt zich daar niet aan. Die zegt, uh, ik heb een uh, regiofunctie of wat zijn motivering ook is. Uh, en ik verkoop bijvoorbeeld ook gewoon aan buitenlanders. Er is wetgeving gemaakt die dat dus nu voorschrijft. Dat is ook al getoetst bij de rechter. En de rechter zegt, uh, dit mag, dat is logisch. Uh, en hij houdt zich daar niet aan, dus dat vind ik niet verstandig. En twee, wat mij betreft is het gewoon de opmaat... naar een algeheel verbod op uh, softdrugs. Want uh, als je kijkt, 30 jaar geleden... De, het THC gehalte de werkzame stof in softdrugs was veel lager. En ook als je kijkt naar de verslavingscijfers, met name onder tieners, die zijn toegenomen de afgelopen jaren. Dat is gewoon reden om te evalueren en te zeggen nou jongens, dit is geen softdrugs meer, hier moeten we vanaf. Ja, meneer Jozefans, de desbetreffende coffeeshophouder. Wat vindt u van het uh, verhaal van Jacques Roosendaal? Uh, niet echt. Dat klinkt als ik eerlijk moet zijn. Uh, bij mij weten is de SGP een politieke partij die dus ook leden heeft en het beste voor haar leden zou moeten willen. Die haar verantwoordelijkheid in de samenleving bezat. En toen dacht meneer Jozemans, ik hang gewoon op. Hij is even weg. Hij, ja. komt, hij wordt weer opnieuw gebeld. Um, na, la, laten we vast even ingaan op wat hij nu als eerste zegt. Um, ik, ik verstond alleen het allereerste niet. Hij vond het niet heel erg... Sterk met de ledenbestand. Ja, ik denk dat zijn, de waarschijnlijk zijn motivering ligt in het verlengde van. Uh, dat, dat je het bedienen van, van, je, van je doelgroep of zo. dat dat uh, tekortschiet als je alleen kijkt naar leden. Dus dat je bijvoorbeeld. ik misschien wilde je dit vergelijking maken met kiezers, weet ik niet. Nee, um. leden, jullie, jullie als SGP zorgen het best voor jullie leden. Dus hmm. als je nou lid bent van zijn club, nou, dan zorgt Mark Joosmans heel goed voor zijn. Clubleden, laat ja, ik het zo weer zeggen. Ja. Maar uh, hij heeft dus de mogelijkheid met uh, dit beleid om mensen in te laten schrijven... die in de lokale gemeente wonen, in Maastricht. Die mogen er gebruik van maken. Het gedoogbeleid, want officieel is het verboden... Hè, maar gemeentes mogen een uitzondering maken en zeggen... we vervolgen het niet of we, we handhaven er niet op, we gedogen. Dat is lokaal geregeld. Dus logisch dat je dus die uitzonderingsbepaling alleen van toepassing is... op de mensen die in die gemeente wonen. Dus ik zou het puur logisch vinden dat je dan dus alleen nog mensen uit je gemeente toelaat die eventueel gebruik maken van zofdruks. Ja, maar dan wordt er natuurlijk gezegd, dit is, dit is eigenlijk gewoon discriminatie. Ja. Je moet vrijwillig discrimineren, want je moet mensen dus weigeren aan de poort. Ja. Ah, en ik hoor nu ook dat hij hangt, meneer Joosemans. Ik deed even het woord voor u, maar dat is best lastig. Ik ben ja, blij ben, dat u ja, er weer bent. We hebben alle argumenten van hem tegen de SGP gebruikt, dus ja. dat vonden we wel leuk, ja. ja. <laughs> ja. Uh, ik ben er weer. Gaat u vooral verder met uw is vraag? Ik heb een lukte in de buurt gehad en het gaat blijkbaar nog niet helemaal goed met de verbinding. Ja. Uh, nou, ik was dus aan het vertellen dat iedere verantwoordelijke politicus en beleidsmaker zich zou moeten beseffen... dat een goed beleid met goede voorlichting en preventie zo min mogelijk schadelijke effecten voor de consument... En zoveel mogelijk positieve effecten, doordat je eisen kunt stellen aan productie, je kunt controle uitoefenen, je kunt zelfs belastingen heffen. Al die zaken kunnen alleen maar een positieve bijdrage leveren aan de wens van mensen die er nou eenmaal is geweest om drugs te gebruiken. Ja, nou, kijk, dat de wens er is en dat er markt is, dat, dat uh, ontken ik ook niet. En dat als je gaat handhaven dat er nog steeds mensen zullen zijn die er gebruik van willen maken, dat ontken ik ook niet. Maar het gaat mij om een overheidsopvatting. Een overheid stelt de regels, die zegt, dit is slecht voor de volksgezondheid. Het cruciale verschil met andere middelen is dat als je een joint rookt, het per wat definitie nou, slecht is. Nou, de overheid zegt dat dit is slecht voor de volksgezondheid. De overheid... Heeft ons beleid net gemaakt op volksgezondheidsprincipes... de scheiding tussen hard- en softdrugs... en decriminalisering van de consument? Dat moet u toch ook aanspreken? U wilt toch ook niet dat als u een ouder zou zijn... en uw kind van 16... of neem me niet kwalijk, die komt er niet in. Maar uw kind van 18 jaar... Oeh, oud, ja, ja, inderdaad, hè. bespreekt u is er ook nog. Uh, uw kind van 18 jaar uh, die zou inderdaad willen experimenteren... met een jointje te roken. Ziet u dan liever dat dat kind na een veilige omgeving gaat, waar controle is op het product... waar de mensen gescreend zijn en waarvan je weet dat hij niet in contact met hardens komt? Of ziet u liever dat ze gaan bij een of andere illegale straatdealer? Vertel me dat dan. Ja, nee, kijk, het gaat natuurlijk niet alleen om mijn privéopvatting. Ik, ik zou als eerste tegen mijn kind zeggen... het is niet verstandig om drugs te gebruiken. Wat mij betreft doe dan je dat je niet. Um, ja, ja. Dat is slecht namelijk voor je volksgezondheid. Als je dus inderdaad ziet die toename van het gehalte THC... de werkzame stof in de afgelopen 30 jaar... als je ziet de uh, verslavingsproblematiek... Al meer, al meer en ook daarin gekoppeld de sociale problematiek... die dat tot gevolg heeft, maar ook bijvoorbeeld heel praktisch... Hè? het verschil met alcohol. Als je alcohol gebruikt in het verkeer, kan uh -huh. je aangou worden de politie, moet je op een uh, apparaat belazen, kunnen we direct constateren, heb je drugs gebruikt. Softdrugs kan uh, je bereidvaardigheid beïnvloeden, kan je niet direct op straat con uh, controleren, constateren en gevolgen oh, aan verbinden. Ja, we hebben, tegenwoordig hebben we daar hele fijne speekseltestjes voor, ze zijn niet ja. uitermate betrouwbaar, maar vooruit. Maar even, uh, even. Met... Gaat in deze, ja? U heeft het over volksgezondheidsaspecten, die worden net met ons beleid gediend, het THC percentage, daar heeft u gelijk en is tot 2004 sterk toegenomen en sinds 2004 daalt het jaarlijks. Licht. Dus geeft u alsjeblieft geen vals beeld van de werkelijke situatie. En daarnaast moeten we ook vaststellen dat koffieshops niet alleen een, een sociale en maatschappelijke functie vervullen... maar dat ze daarnaast inderdaad ook eens een keer hun eigen verantwoordelijkheid ja. nemen. Ja, ik verdien daar geld aan, dat klopt. Meneer Jeusmans, even een vraagje. Het is toch juist bedoeld, die wietpas, om, om dat drugstourisme tegen te gaan? Nou, ik zou mij willen afvragen of inderdaad dat... dat zegt de minister natuurlijk, maar ik vraag mij af of dat inderdaad iets gaat aanpakken. Laten we eerlijk zijn. Ik hoor net zeggen het is al door de rechter getoetst. Nee, dat is niet waar. We hebben afgelopen vrijdag alleen gehoord dat inderdaad in een civielrechtelijke procedure een kortgedingrechter gedingrechter heeft getoetst of de invoering van die wietpas terecht is gebeurd. Maar de wietpas zelf blijf ik bestrijden. En laten we een simpel voorbeeldje eens nemen. Hoe kan de minister van Justitie nou van mij eisen dat ik mijn Klanten moet omvormen naar leden en die leden die zitten dan in een soort vereniging die maar één doel voor ogen heeft, namelijk de wet te overtreden. Dat zijn toch rare tegenstrijdige, ja, contraproductieve eh, ja, ja, maar... zou ik bijna zeggen politiek. Ja, nee, maar daarom, wat mij betreft is het ook gewoon een tussenstap... nadat we de conclusie trekken dat de rare onderscheid... tussen softdrugs en harddrugs is niet meer van deze tijd. En we moeten zeggen dat is failliet. We moeten ook zeggen dat softdrugs niet meer verstandig is om uh, te gedogen. We moeten gewoon hey. naar een algeheel verbod. <laughs> en tuurlijk zie ik het belang in van voorlichting. Wat is de reden dat ik er voor, uh, in mijn verleden niet voor heb gekozen... om de koffieshop uh, binnen te lopen? Dat is de voorlichting die ik op school heb gehad. Dat kijk, een ex-verslaafde tegen mij is, zei, dit is niet dat verstandig. Bedoel. Dat is veel belangrijker inderdaad dan het verbod. Maar tegelijkertijd... Is het ook verstandig dat als ik uh, als jongere helder weet... Dit, uh, deze grenzen stelt de overheid namelijk... het is slecht voor je volksgezondheid, het is niet legaal om daaraan te beginnen... dan is dat ook veel helderder voor de jeugd. Maar dus, dus wat je voorstelt is eigenlijk laten we weer een oorlog tegen drugs beginnen. Een oorlog die net vorig jaar door de Global Drugs Commission... wereldwijd failliet is verklaard. Ik bedoel, er zit ook niet de minste in. Uh, mm. deed weten toch, in al die landen om ons heen hebben ze nagenoeg geen drugsbeleid. En ze hebben veel meer problemen dan wij... Willen jullie nou het kind met het badwater gaan weggooien? Dit nee. hij Charles knikt. Dit de, is een <laughs> de, discussie de tot op met De oorlog vind ik altijd wat, wat uh, uh, onterecht. Ik, ik geloof niet in utopia en een maakbare samenleving. Dus er zullen altijd mensen drugs blijven gebruiken. Maar ik geloof wel in een heldere overheidsvisie op wat je wel en niet toestaat in een samenleving. Kijk wat je dan kan en doen. Als je toch het een is slecht voor de volksgezondheid en daarmee zeg ik verbied het. Ja, even meneer En, Joosemans. en Als je een heldere overheidsvisie uh, inderdaad neerlegt en je maakt het transparant van A tot Z geef je een voorbeeld aan buurlanden. Die buurlanden zijn nou al flink aan het liberaliseren... maar die zullen dat dan inderdaad overnemen. En dan ben je vanzelf, dan is dit een zelfoplossend probleem... dan hoeven die mensen niet meer naar die veilige plek in Nederland... want dan hebben ze die veilige plek in hun eigen land. Dus moeten wij het buitenland oproepen... uw eigen verantwoordelijkheid en zorg dat voor uw inwoners... er ook een veilige wijze is waarop zij drugs kunnen gebruiken... waarbij je dan net het gebruik heel beperkt kunt houden. En ik denk ook dat het een van de doelstellingen van de SGP zal zijn. Ja, en daar gaat Jacques Roosendaal uh, vast over nadenken. Maar hij knikt nee. En meneer Joosmans ook hartelijk bedankt voor uw bijdrage aan de Houdibouw. discussie. Ja, dit is de dag zit erop voor vandaag. Ik verwijs nog even naar de website ditisdedag.nu. Radio 1 gaat door met Vila VPRO Gerre Jochems. Wat gaan jullie doen? Hallo, Andries. Luister. Ja. Soms moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt. Nog eentje. Ja. Er is maar één moment dat je op tijd kunt komen. Ben je er niet, dan ben je of te vroeg... Of te laat. Ja. Johan Cruijff, toch? Ja, ik, ben, ik zet op al de spe, maar het op een de maar dat is uh, Johan Cruijff. Nee, Johan Cruijff. Dat zijn twee citaten uit het nieuwe boek van Pieter Wim Semius. Ik, we kennen hem wel, oud-VVD-politicus. Het boek heet Toeval is logisch. Ook zo'n uh, Cruijff van logisme. En zijn tweede boek over Cruijff is dat. En hij analyseert daarin uitspraken van hem. en legt parallellen, en dat is het leuke, met bedrijfsleven en politiek. Hij gaat door voor een kenner van JC. Hij is hier, zou je de uitspraken van Cruijff eigenlijk zelf altijd begrijpen? voegen Tessel en ons af. Dat gaan we me vragen. Straks, nu het nieuws met Mark Visser. Radio 1: Het NOS-journaal. De aangekondigde langzaam aan actie van agenten in Rotterdam, Den Haag en Dordrecht mag vanmiddag doorgaan. Dat heeft de rechter bepaald. Agenten gaan om half vijf in de steden stapvoet rijden. Burgemeesters Abu Talep en Van Aertsen wilden de actie verbieden, omdat daardoor verkeersopstoppingen kunnen ontstaan. De man die bekend staat als de pyromaan van het zand... is opnieuw veroordeeld. Rechtbank in Groningen heeft de man van 24 tot 5 jaar zelf veroordeeld... wegens brandstichting. Het schuldig bevonden aan een reeks brandstichtingen... en inbraken in dorpen ten noorden van de stad Groningen. En bij het isoleren van huizen met peurschuim... moeten veel strengere voorschriften gelden. Dat zegt een deskundige tegenover de NOS... naar aanleiding van een conflict rond peurisolatie in Noord-Holland. Daar kunnen twee gedupeerden al negen maanden hun huis niet in... Volgens de deskundigen moeten de bewoners hun huis uit... als ze per isolatie aanbrengen. Ze zouden pas terug mogen komen als het materiaal helemaal is uitgehard. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Aan de b verkeersinformatie. Er is nog weinig aan de hand op de weg. Er staan files op de ring van Amsterdam. De A10-west richting Zaanstad voor de Koen, 3 kilometer. De A27, en breda voor knopend Sint-Anderbos 2. A28, Utrecht-Amersfoort tussen de Uitof Afrit en Tolder 3. De N36 Almelo Dedemsvaart is in beide richtingen dicht... tussen Hengelo en Westerhaar. En dat komt door een ongeluk. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Blok en Ger Jochems. Goedemiddag. Hartelijk welkom bij Villa VPRO. Tot half vijf hier op Radio 1... Heel veel is er nog niet duidelijk over het wandelgangenakkoord van het demissionaire kabinet met de regenboog GroenLinks, D66 en ChristenUnie. Maar ons moedige economiepanel Klinkende Munt weegt toch vast de min- en de pluspunten zometeen na vier uur. En daarvoor geeft Pieter Winsemius ons iets waar het volk stiekem al lang naar snakt. Uitleg en duiding van een groot aantal uitspraken van Johan Kruif, Geplaatst in een brede maatschappelijke context. En wij hebben het derde deel van onze dagelijkse radiocomedie Geluid loopt. Wilt u reageren? Doe dat dan vooral via onze site villavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Maar nu eerst persvrijheid en Tunesië. Tunesië is het land waar de Arabische lente begon en ook het eerste land in die regio met een vrije perswet. En juist vandaag, ho, ironie, op de dag van de persvrijheid... wordt de directeur van de commerciële zender veroordeeld... voor het uitzenden van Persepolis. En voor wie dat niet weet, het is een Franse tekenfilm... en die volgens de rechter beledigend is voor de islam. Arabische lente. In Tunesië is Jan Keulen, directeur van het Doha Center for Freedom... aanwezig voor de viering van die dag van de persvrijheid. We hebben aan de lijn. Welkom in de uitzending... Hallo, trouwens, het is uh, media freedom. <laughs> We zijn voor vrijheid in het algemeen. Oh, media ja, freedom. Maar voor persvrijheid ja. in het bijzonder. Wat zei ik dan? Ik dacht dat ik. Is ik dat persvrijheid of niet? Nee, je zei freedom. Nee, je zei oh, freedom, het uh, <laughs> freedom. sorry. Ja. <laughs> Oké, okay. ja, ja, ik zie het als uh, fout, ja. Um, uh, uh, uh, uh, jullie centrum heeft mede georganiseerd, hè, die dag van de persvrijheid. Maar wat doet het centrum verder? Uh, nou ja, we zijn heel actief eigenlijk in Qatar zelf vooral, maar ook uh, verder in het Midden-Oosten. Uh, we geven hulp aan journalisten die zeg maar uh, een advocaat nodig hebben of, of, of medische hulp nodig hebben of shelter nodig hebben onderdak... Uh, mm -hmm. En uh, nou, er zijn ontzettend veel gevallen op dit moment in de Arabische wereld natuurlijk van vervolgde journalisten. Ja. En ja, we zijn ook bezig met training en met media literacy. We hebben vers verschillende programma's, maar echt de rode draad is inderdaad persvrijheid. Oké, okay, nou de dag van de persvrijheid natuurlijk bewust gekozen voor Tunesië, omdat daar die Arabische lente begon. Maar daar krijgt die Arabische lente wat de persvrijheid betreft dus ook vandaag meteen weer een deuk. Jullie zijn er op de dag dat deze veroordeling uh, uitgesproken wordt. Ja, dat klopt. Uh, en ik geloof dat de hoofdredacteur veroordeeld is... tot uh, 2.500 uh, uh, dollar. Uh, dus hij, uh, he, ze hebben een boete gekregen. En uh, dat toont natuurlijk ook direct aan... dat die persvrijheid uh, nog lang niet uh, volmaakt is. En dat er enorme druk is van verschillende kanten. Uh, voor, ja, op, op de persvrijheid zou je kunnen zeggen... Er is uh, na het verdwijnen van Ben Ali uh, kwam er een soort lawine van uh, nieuwe tv-stations, kranten... die uh, open werden gesteld voor journalisten en, en columnisten enzovoorts... die eerder uh, niks mochten zeggen. Ja, ja. Uh, websites uh, die werden gecensureerd, die uh, kun je nu gewoon uh, op je computer uh, bekijken... Uh, maar uh, het is uh, tegelijkertijd eigenlijk heel erg rommelig en zoals ik zei, er, er is veel druk van verschillende kanten. Hm. Zeg, wat is de overweging van de rechter geweest? Uh, blasfemie. Uh, tekenfilm, Ja, in de tekenfilm, uh, ja, ja, in, in de tekenfilm uh, uh, komt God voor uh, op, op een bepaald moment mm -hmm. en dat wordt, uh, dat wordt gezien als uh, godslaster. En, en het is ook wel een beetje tekenend uh, voor de situatie in uh, Tunesië. Want, uh, en en oh, ironisch ook, dat die persvrijheid die wordt vooral bedreigd door groepen burgers of politieke partijen. Mm -hmm. En uh, ja, de islamisten zijn heel sterk in, uh, in dit land. Uh, de Nagda-partij, de isla islamistische partij, is, uh, is de regeringspartij of een van de regeringspartijen. En uh, ja, dit is eigenlijk deel van een patroon. Je ziet uh, voortdurend protesten van burgers bij televisiestations als een bepaalde film hun niet aanstaat of als een bepaalde politicus te verantwoord is. Dat kan natuurlijk, uh, dat mogen burgers doen, betogen, maar in dit geval gaat het om een rechtelijke uitspraak. Is blasfemie bij wet verboden? Ja. Ja, dat ja, is nog steeds dat, verboden. Dat en is. daar wringt ja. zich dan natuurlijk zo'n zo jonge democratie... een land wat, wat een democratie probeert te worden... dat uh, persvrijheid dan botst met, met een andere wet. Ja, dat klopt. Het is uh, een heel duidelijk geval van... Uh, het hele politieke proces uh, ja, is, is nog heel... Uh, Groen en uh, ook de wetgeving is nog niet uh, helemaal op orde. En uh, het is eigenlijk gewoon een enorm touwtrekker tussen uh, islamisten en meer uh, seculiere stromingen en democratische stromingen. Dus uh, wat je eigenlijk ziet is dat na de revolutie van een goed jaar geleden uh, er een enorme vrijheid was opeens... Maar dat, het, dat er nu eigenlijk een soort ideologische strijd, een soort touwtrekken plaatsvindt tussen degenen die zeg maar een persvrijheid willen hebben. Uh, nou, ik zou het wel niet zeggen een westers model, maar in ieder geval naar internationale maatstaven, acceptabel. Mm -hmm. en, en groepen die uh, weer controle uh, willen uh, uitoefenen. Dus zie je dit patroon ook in andere, andere landen die uh, gered zijn, tussen aanhalingstekens door de Arabische lente? Ja, nou, Tunesië is, ondanks uh, het rommelige verloop van het proces hier eigenlijk een positieve uitzondering. Uh, als je naar Egypte kijkt, dan uh, ja, is het medialandschap... daar natuurlijk totaal veranderd na de val van Mubarak. Maar er is uh, eigenlijk sprake van een teruggang van uh, persvrijheid. En de staatsmedia worden nu dan niet gecontroleerd... door de partij van uh, Mubarak, maar door... Uh, de, de Hoge Militaire Raad, hè, die uh, uh, de regering controleert. En uh, wat je ook ziet, is dat er is weliswaar meer vrijheid is... maar er is niet meer uh, journalistieke kwaliteit. Dus uh, ja, vrijheid is ook zeg maar, gewoon schrijven wat je wilt. En dat kan ook betekenen aanzetten tot haat. Tot uh, ja, sectarische haat bijvoorbeeld tegen christenen of tegen homoseksuelen al weet ik wat voor groepen. En, en uh, dat, is, uh, dat is eigenlijk het beeld in, uh, in Egypte. Oké. Okay. Jan Keulen, directeur van het Doha Center for Media Freedom... op de dag van de persvrijheid vanuit Tunesië... waar een directeur van een zender veroordeeld is... wegens het uitzenden van een film. Tijd voor onze radiocomedie Geluid Loopt. Geschreven door Chris Baayema en Jan-Jaap van der Wal. Dagelijks hoort u het wel en wee van de redactie van het fictieve radioprogramma Focus. Gisteren kon u horen dat de zoektocht naar een nieuwe columnist niet helemaal vlekkeloos verliep. Nico Dijkshoren, die man heeft overal een kond. Er gaan die één originele gedachte meer nou, uitkomen. Dat valt allemaal best mee hoor. Bovendien is hij muzikant, net ja? als ik. En, oh. en, en, en muzikanten dat maken altijd de... wat mee. Ja, ja, en hij stond in de awb kampioen van deze maand.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 Baku. De hoofdstad van Azerbeidzjan. ja. Doen, dat is Baku, maar wat, wat doen wij in godsnaam in het, Baku? Freedom Feminine Film Festival. En dat is geen blockbusterbijeenkomst, maar een podium voor kleine, onafhankelijke, belangrijke cinema. Wat ga jij bespreken? Dragayov, een zwart-wit film over een klein bergdorpje in Nagorno-Karabakh... waar een basketbaltrainer het spoor niet over durft. Wow, pardon? Zo'n klein gegeven, zo'n... Oh, grootse film, verstilt maar zo ontvankelijk. En, en een film die aandacht verdient. Want op het festival zelf is die totaal onopgemerkt gebleven. Hé, hey, dat is gek. Chris, is er een kans dat hij nog uitkomt in Nederland? Oh, krijgen we dat weer? Als die, als die hier niet vertoond wordt, dan mag die er niet zijn. Het feit dat hij gemaakt is lijkt me al voldoende. Bovendien is dit een film die gezien wil worden. Ja, het is een film natuurlijk. J jij krijgt je film, maar Eliane, <coughs> ja, houd kort... He, dus drie, vier minuten. Dat lijkt me voldoende. Want we hebben ook nog Monique van der Ven en Caries van Houten... over het Nederlands filmlandschap. De bezuinigingen, wat dat betekent. Het is geregeld door Henk. Maar die kent Monique dan ook nog, van vroeger, hè? Nee, uh, mijn broer Bert. Die heeft nog met zijn handen in het broekje van Monique gezeten. Henk, waarom? Uh, het is een verhaal wat gehoord zou worden. Ik bedoel... Henk, ik wil dit niet weten. Nee, maar nou weet je het toch. Oké, okay. uitzending vol film. Hoe zit het met de rest van de week? Chris? Uh, ja, is ook al klaar volgens mij. Ja, is klaar. Oké, okay. nou, dan kan jij je de rest van de dag storten op de necrologie. En dat is? Voorbereiden van de mogelijke doden. Alles op een rij zetten, mogelijke gasten noteren, vrienden, collega's... mensen uit het vak, quotes verzamelen. Enzovoort, enzovoort. Dan staat het in de stijgers als het zover is. Oké. Okay. Moet maar even kijken, we hebben een hele kaartenbak... Um... Mies Bouwman is bijgewerkt. Er is vast nog wel een andere potentiële dode te bedenken. Ik las dat Paul Verhoeven 73 is. Paul verhoeven, heel scherp, Henk. Klasse. Zet die maar in de stijgers? Dankjewel. Aan de slag. Koffie? Of ben ik te laat? Ja, Bram, je bent te laat. Ja, ik lust wel. Ja, Koffie. Okay. Kees geel, toch? Ja, hoor, dat ben ik. Maar iedereen speelt toch mee in zwart boek? Ja, maar ik niet. Oké. Okay. Uh, maar dan, misschien is er wel natuurlijk een kans... dat je in de toekomst uh, een rol bij Paul Verhoeven gaat spelen. Hoe bedoel je? Nou, dat je dan nu alvast even reageert op de manier waarop hij dan gaat regisseren. Dat moet je nu doen alsof hij dood is. Dan heb je dus een herinnering aan Paul... aan hoe die was in de film die jullie nog gaan opnemen. Volgens mij moet je gewoon lekker maar niet van de fan bellen of zo, hè? Ja, nee, dat heb ik al gedaan, maar die wilde dus niet acteren dat hij dood was, want ze begreep het niet. Nou, als ik heel heerlijk ben, grote vriend, begrijp ik er ook heel waardig van. Oh. Oh, wacht, ik krijg nu een wisselgesprek binnen, Kees. Dag, Kees. Oh, nee. Hey. En hoe gaat het? Uh, nou, Carice was ontroostbaar, dat was best wel heftig. Die, die is heel dierlijk, die blaft als ze huilt. Is heel gaar. Maar ik denk wel 15 tot 20 seconden bruikbaar materiaal. Heel, wel heel puur, maar, echt heel puur. Hoezo ontroostbaar? Omdat Paul Verhoeven dood is. Je hebt gezegd dat hij al dood is? Dat was toch de insteek? Bovendien kloppen de emoties anders niet, dat heb ik ook geprobeerd. Maar dat werkt niet. En bovendien, die quotes worden pas uitgezonden als hij echt dood is. Dus dan kloppen die emoties wel. En je hebt die gesprekken opgenomen? Ik was quotes aan het verzamelen. Je bent niet naar het archief gegaan. Elisabeth? Uh, ja. Even over vanavond. Ja. Carice kan niet komen in verband met een sterfgeval. En de agent van Monique van de Ven heeft gebeld. En dat ze... Wacht, wacht, ik er even een briefje bij. Nooit, maar dan ook nooit meer iets met focus te maken wil hebben. We hoeven geen contact meer op te nemen. We horen nog wel van haar. Maar dan via haar gerechtelijk adviseur. Die komt dus ook niet. Chris? Caries kan ik begrijpen. Die was heel erg overstuurd, dat weet ik. Maar van Maniek van der Venne vind ik het gewoon echt heel kinderachtig. Ik kan gewoon niet acteren. Focus van Panorama tot Mesdag. Het culturele programma van Radio 1. En vandaag ligt de focus op het Freedom Feminine Film Festival in Azerbeidzjan. Met in de studio Eliane Biesterveld. Ja, dat ben ik. Vertel... Zover de radiocomedie Geluid Loopt. En maandag gaan we verder met deze serie. En dan lukt het de redactie eindelijk een beroemde gast in het programma te krijgen. Rem Koolhaas houdt vanavond een lezing in de beurs van Berlage. En dan presenteert hij een nieuwe internationale architectuurprijs. De Berlage Medal. Groot. 300.000 euro. Wow. Dat is heel groot. Daar kun je een huis van bouwen? Ja, of er één Kolhaas is wereldklasse. Die kan zo bij Paul en Witteman. Paul en we zitten Paul na het Witteman. voetbal, dus het gaat om minstens 150.000 luisteraars. Kolhaas zit in de meest dubieuze landen allerlei wantaltige torens Hij zit neer. exclusief bij ons. Wilt u meer weten of deze serie als podcast downloaden? Ga dan naar onze site, villawpro.nl. Soms moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt. Ik ben overal tegen tot ik een besluit neem, dan ben ik voor. Toeval is logisch. Het zijn, u raadt het wellicht al, uitspraken van Johan Cruijff. Hij is net 65 geworden. Gisteren werd zijn Ajax voor de 31ste keer landskampioen. En de beste voetballer ooit wordt door velen als een inspirerend orakel gezien. Maar eerlijk is eerlijk, bijna niemand begrijpt echt wat hij nou bedoelt met dit soort uitspraken. Als ik zou willen dat je het begreep, zou ik het wel beter hebben uitgelegd... verontschuldigt hij zichzelf. Pieter Wim Semius, hartelijk welkom. Oud-VVD-politicus, lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Publicist. Um, u zag dit probleem van dat begrip. En u vond het de moeite waard om te denken... dat ga ik eens goed uitleggen. En ik noem het toeval is logisch. Dat is ook een uitspraak ja. van hem. Is het toeval dat u die titel gekozen heeft? Nee, maar het, was, het lag ook wel een beetje anders. Die uitspraken van Kruijff zijn ontzettend gek. Je moet er op tijd te wijden, moet je er ontzettend om lachen. Want je komt op het verkeerde been te staan. En dan snap je het als je erover nadenkt. He, ik heb een keer een boek geschreven. Dat heet, uh, je gaat het pas zien als je het door hebt. En ja. dan moet je drie keer lezen. Dat ging over hem en eh, ja. Kruijff en Leiderschap. Ja. Ja. En dan als je drie keer leest, dan zeg je, frek, dat klopt. Nou, en dat is het aardige. Je gaat dus nadenken aan de hand van uitspraken van Kruiven, en dan bedenk je dingen die voor jou relevant zijn. Die hij, ik heb tegen hem ook gezegd, ik ga die uitspraken voor jou... Ja, het is mijn uitleg. Dus, Precies, het ja, is uw uitleg. Ja, het is niet gezegd dat hij dat zo bedoeld heeft. Nee hoor, een aantal zeker niet en een nee. aantal zeker wel. Ik bedoel, ik heb het wel serieus gedaan... dus dat moet, je moet niet een uitspraak belachelijk gaan maken. Hè. Dat is de klassieke uitspraak, elk voor, dat doet. Iedereen maakt dat ridicuul. Door het dood... ook lekker plat uit te spreken. Ja, ja moeten allemaal ja. heb, moeten ze erbij ja. zeggen. Ja. Ja. En, daar word ik altijd doodziek van. Maar dat is zeker niet de bedoeling... Maar nou, daar zitten wel deels uitleggen bij die ik dan bedenk. En sommige snap ik ook niet. Daar zit een prachtige uitleg. Zegt Frank Rijkaert zegt over Cruijff. Hij zegt altijd... Voetbal is simpele voetbal is logisch. Hè? Dat is bij Cruijff standaard. Mm -hmm. En dan zegt Rijkaert... Hij gebruikt altijd een term. 1 en 1 is 2... En dan gaan we naar Quata Huppakee. Nou, wat dat betekent is nog steeds onduidelijk. Dat wel. is een nee. beetje reviaans. Dat is een beetje reviaans, ja. ja dat... Betondorps ja. waarschijnlijk kwam uh, even ook Ik vandaan. weet het niet, maar het is, het is, het is vast heel mooi. In dus. elk geval is het zo dat uh, um, u dus ook niet altijd meteen begrijpt... wat hij bedoelt, nee. maar dat het u in elk geval aan het denken zet. Omdat ja. je ook hoort, het is geestig en er zit een logica ja. in. En die wil ik ja. doorgronden. Ja, negen van de tien keer is er echt een logica. En bovendien is Kruijf natuurlijk op zijn gebied... van voetballen en coachen en voetbal is het een grootmeester. Maar ja. nou, als je naar groot Luister, dat leer je altijd erbij, want ja, die zijn goed in hun vak geworden. Maar dan nou vroeg ik mij af, dit lezende, uh, u bent een slimme man. U zegt al, sommige dingen begrijp ik niet. Ja. Hoe lang mag het bij u duren, dat onbegrip, voordat u gaat denken... eigenlijk is het gelul. Daar heb ik geen last van. Nee, ik vind het prima. Als ik een bepaalde dingen niet begrijp, waarom zou ik alles moeten begrijpen? Dat vind ik prachtig. Maar het grootste kan je zo plaatsen. En het grootste kan je echt in een. Uh, uh, daar kan je ook wel wat van overhouden. Dat nou, je... dat bedoel ik, dat, dat is zo ja. grappig. Um, dat vorige boek van u, waar het ja, ja. eigenlijk een soort vervolg op is, dat was dus ja. je gaat het pas zien als je het door hebt. Dat ging echt heel specifiek over kruif en leiderschap. Ja. En dan trekt u ook dan trekt u het door, dan trekt u de parallel met ja. de politiek en het bedrijfsleven. Zeker. Want Zeker. u zegt al ah, hij is een ja. topcoach. Maar een aantal van die dingen, als je er goed over nadenkt en je eigen ja. uitleg aan geeft heb je daar ook echt wat aan. Ja, ja ik heb er zelf altijd wel eens grappig. Hè? Dat je daar nog... is het mee begonnen dat u er zo ja, aan je had. Zoiets, je zit, zit je in een situatie en dan moet je erom lachen... en dan gebruik je zo'n slagzin van dat ja, Iedereen ziet zo zit het en dat is klaar. Nou dat is, dat is reuze leuk om te doen. Maar je hebt er ook van die, die termen bij. Kruijf wat een, een, een, een... Die zei in dat tijd, vertelde hij me... De beste man moet altijd de aanvoerder zijn. Nou, daar heb ik tijdje over gedaan. Ik zat, was adviseur in het bedrijfsleven en ik had in de overheid gewerkt. En was de beste man nog altijd de aanvoerder? Nee. En waarom moest de beste man de aanvoerder zijn? Omdat. Ergens zegt hij, in maart ga je een keer een wedstrijd spelen. En dan sta je met 10 minuten spelen 1-0 achter. En dan raak je die spelers toch in lichte paniek. Want die moeten ze winnen, die wedstrijd. En dan moet de beste man, weet kennis allemaal in de kleedraam. Die moet de bal dan hebben. Die moet hen redden. Maar de aanvoerder moet leiding gaan geven. Dus die wil die bal ook hebben. Dat kan niet. Het grappige ja. is dat in dit geval het ook weer terug te voeren is... op bestaande uitdrukkingen als geen twee kapiteins op ja. een schip. Ja. Want daar ja. komt dit, als ik ja. nu Zeker. zo hoor, ja. eigenlijk ja. op neer. Ja. Komt het neer. Dus het is zijn eigen, ja. dan niet ja. reviaans, maar kruiveriaans ja. Ja. Ja. Ja. taal ja. van ja. bestaande ja, maar dan moet een, dat moet dan wel de beste man zijn. En dat, dat, dat gaat heen. En dat is buitengewoon knap om te zien. Kruijf Kruijff heeft 40 jaar interviews. Dat is heel zeldzaam ja. dat je dat kan zien. En die 40 jaar doet die interviews volledig consequent. Dus dan wijst hij zelf nog nooit van iets af. En dat die beste man is aanvoerder, dat, dat trekt hij helemaal door. Ja. En dat is fascinerend om mee te maken. Wij kwamen een uh, uitspraak tegen ja. hoofdstuk zoveel, want het is per hoofdstuk ja. ingedeeld. Ja. Uh, elke hoofdstuk begint met een quote. Ja. En wij dachten: dit slaat op de huidige, dit kan op de huidige politieke ja. situatie staan een gedoogakkoord ja. enzovoort, uh, Diederik Samson, en die luidt, er is maar één moment dat je op tijd kunt komen, ja. ben je er niet, dan ja. ben je of te vroeg of te laat. Ja. We dachten, ja. Diederik Samson, waartegen ja. gezegd ja. is, ja. jij bent net te laat om aan te schuiven ja. om dat akkoord met ons vijven ja. ja. te maken. En hoe ja. desastreus is dat dan ook in de politiek, nou ja, dat, zowel dat als op het veld? Uh, Kruif gebruikt overigens de term omdat hij ontzettend hekel aan hardlopen heeft. Ja. En, en hij zegt dus, je moet nooit te vroeg beginnen, en als je maar op tijd begint, dan, uh, dan, dan kom je naar op tijd, hè? en dat is simpel. Uh, altijd simpel. Uh, ja, dat is, bij, uh, dat is in de politiek natuurlijk een, een, een, een, een waarheid. Als je te laat bent, ja, dan uh, helaas, niemand wacht op je. En dat mm -hmm. is wel een beetje gebeurd, vreselijk tijd. Ja, uh, denkt u toch wel? U denkt ja, u, denk ook, denkt wel. u dat hij wel op tijd vertrokken is, maar te langzaam is gaan lopen? Uh, of dat hij inderdaad, inderdaad te laat aan het lopen is, is geslagen. Dat is altijd een interessante vraag. Kruijf zegt, uh, als je, je hoeft niet eens hard te lopen. Als je maar op tijd vertrekt, dan kom je er altijd op tijd aan. Uh, dus dan lijkt het net of je heel snel bent. Ik denk dat, die gewoon, dat ze inderdaad niet wisten in de, de partij van... Arbeid, uh, uh, wat ze wilden en als je niet weet wat je wilt ja dan dan dan is toeval als je op tijd bent. Dat is er nog zo één. Mm. Eventjes om nog even ja. even bij de politiek te blijven. Uh, een uitspraak van hem, ik heb een hekel aan iemand die beweegt, maar niet weet waar ja. naartoe. Dat kan ja. voor de Partij van de Arbeid gelden, maar dat kan ook gelden voor dat hele ja. uh, uh, uh, Kunduz-akkoord wat er ja. nu ligt, omdat iedereen zegt, ja. het is flitsend en prachtig, het wordt enthousiast ja. gebracht, we zijn door wel. alleen weet niemand ja. eigenlijk precies ja. waar het toe ja. gaat leiden. Ja. Ik heb het zelf ooit een keertje, het is mijn favoriete citaat eigenlijk, ik heb het ooit een keer gebruikt in het bedrijfsleven. Ik was een keer bij de bovenbazen van een groot bedrijf, en die kwam een plan, en daar was ze allemaal reuze enthousiast over, en ik trok mijn gezicht kennelijk, het was niet mijn. Ik had er niks mee te maken, ik was adviseur. En de baas van het Spul ziet mijn gezicht kan ik vertrekken en hij zegt: Wat vind jij ervan, Pieter? Ik zeg: Nou ja, ik heb hier niks over te melden, maar de grote managementfilosoof Johan Cruijff zei ooit: Ik heb een verschrikkelijke, hele mensen die bewegen maar niet weten waar naartoe. Toen zegt hij: Ik geloof niet dat alle mensen moesten lachen en hij zei, ik geloof niet dat Pieter het goed plant. vindt. zul ik maar schrappen, ja, zeiden dus ze: Het meest effectief advies wat ik ooit gehad heb. Maar ja. het is vaak. Mensen mm -hmm. gaan dus zich druk maken, rennen heen en weer bij gebrek aan, uh, ja. En dat, dat zie je natuurlijk in de politiek vrij veel gebeuren. Dat als er geen koers is, dan, uh, mm. dan gaan al die partijen vreselijk druk doen. Wat is een andere waar u van zegt... dit slaat echt op de politiek nu? Of ja. dit slaat überhaupt op de politiek? Dit geeft de essentie weer van leidinggeven ja. in de politiek? Nou, ik vind zelf een, een, een klassieker is... Uh, uh, je moet schieten om te scoren. Ja. En je moet dus wel, als je je kansen ziet, moet je het maar riskeren. En er zijn een hele hoop mensen die op dat moment eigenlijk terugdeinzen en, en voor, hun eigen, voor, voor hun eigen moed bang worden... en dus dan maar niet schieten. En ja, dan, dan ga je in al die vertragingen komen waar we als burgers... Hè, dus actieve hekel aan hebben, want er gebeurt er niks... en dan zit je te kijken naar... Ja. en dan wordt het weer in gezeur met een risico... nou, de groeien die, die schieten wel, zoals het voetbal ook is overigens... Ja, en er, er is nog één ding, of één citaat van hem ja. in het boek waar ik heel erg veel uit kon halen. Of althans, die parallel ja. legt u, dat is, je gaat het pas zien, wat uw vorige boek heette ja. zo. Als je doorhebt. Ja. Uh, gebruikt u als ja. voorbeeld over, ik heb het maar voor mezelf genoemd. De kloof tussen burger ja. en bestuur, dan op uh, uh, lokaal niveau in dit ja. geval. Ja. Van wethouders die met de beste bedoelingen ja. allerlei plannen hebben ja. met wijken. Ja. Daar min of meer blind doorheen lopen, ja. omdat ze al weten wat ze willen en iets doen ja. wat de burger helemaal niet wil. Het, ja. U noemt dat de, uh, de schurende logica. Ja. Stroot, wij doen op toomelijk een onderzoek bij de wetenschappelijke raad, erg afgerond. Gaan we aan het eind van deze maand uitreiken overhandigen aan. De, uh, de minister-president. In het ADO-stadion, overigens. Op de Middenstip. Dus dat is wel erg leuk. Mm. Uh, en uh, daar, gaan, daar, daar beschrijven we dat. Je hebt een hele hoop dingen waar de mensen met de beste bedoelingen. Politici en ambtenaren met de beste. allerlei prachtige dingen bedenken. En die burger vraagt er helemaal niet om. En, en, en die burger vraagt om andere dingen. Ik zal een voorbeeld geven. Ze dus waren in een stad. Een vrij grote stad in Nederland. Bouwden ze een wijkcentrum? Het misschien wat het mooiste wijkcentrum van Europa. Maar voor die burgers die woonden in in de binnenstad, in een klein buurtje eigenlijk... dat is 500 meter bij beide kanten. Zoals iemand daar zei, wat je met een rollator of een kinderwagen kan lopen. En die zochten dus niet een groot wijkcentrum... maar een heel klein buurtje van ja. 500 meter. En, en dus wat een prachtig mooi ding voor hen gebouwd. Ja. Terwijl ze eigenlijk iets heel anders voor hen bedoelt. En ze herkenden het niet. En dan heb je dus mensen met schitterende bedoelingen... Ja. En het past niet bij wat de mensen werkelijk willen mm -hmm. hebben. Nou, en, en dan krijg je ja, dat we en ze uit elkaar groeien. En dat je het gevoel hebt, ze horen me niet, ze zien me niet. Dat zijn stapels voorbeelden. Van. Dat is wel giezulig hoor. Ja, nee. Even nog iets leuk waar die, ja. uh, waar die manier van spreken van hem vandaan komt. Nee? Ik laf, wij, wij lazen ook in uw boek dat zijn uh, nicht, ik wist helemaal niet dat dat zijn nicht was. Maar ja, ik, ik ken ja, die weer niet zo goed. Ja. He? Estelle Gullet, ja, ja. de vrouw van Ruud Gullet. Ja. Dat hij uh, ja, zijn familie en ja. hun oma sprak hetzelfde. Ja, kennelijk ja. Ja. Ja, dat wist ik ook niet. Dat is, uh, het, is, het is vast zeker zekerheid dat er een soort taalgebruik in zit en uitdrukkingen die, die je van, van huis meeneemt tot iedereen heeft. En, uh, maar hij zei, ik kan het ook voor hem vertalen. Ik heb langzamerhand bijgeleerd. Ik heb de taal geleerd, om het zo maar te zeggen. Dus ik kan ja. meestal, als ik uh, met Kruif praat... begrijp ik het meteen. Mm -hmm. ja. Maar ik kan niet de volgende zin zeggen. Nee, Want het is dus een uitdrukkingswijze. Nee, nee, dat nee. denk ik ze niet. Nou, is ja. het? U, u vond de tijd dus dat die uitspraken ja. van Kruif voor eens of voor altijd goed werden uitgelegd. Zodat ja. iedereen daar zijn voordeel ja. mee kan doen. Ja. Als we ja. het boek zo lezen, zijn er eigenlijk maar twee of drie dingen... die ik tegenkom waar u het niet mee eens bent. Ja. Voor de rest zeg je, daar kan je werkelijk wat mee. Ja. Het zijn allemaal uitspraken van de man... die. Uh, als geen ander kon... en misschien zelfs nog wel kan voetballen en ja. trainen... die ook met de beste bedoelingen bij Ajax is gekomen... Ja. en vervolgens hij niet in zijn eentje... maar toch ook er een puin op van heeft gemaakt... Ja. dan denk je, al oh, die ja. wijsheden Want ja. het zijn wijsheden ja. en het zijn logische ja. gedachtegangen... die hebben hem in elk van die geholpen... Om, om binnen de kortste keren daar weer ja. vrede te brengen. Ja, ik had, ik dat heb, is iets uh, geks. Ik heb het alleen maar van afstand gevolgd. Hè. Er, waren een paar er waren eigenlijk maar een paar leuke citaten uit. Eentje kan je nog met Van Gaal door één deur. Klassieke kreet, dan moet hij wel afvallen. Ja, ja. Dat is natuurlijk een briljante kreet... Maar ja. Uh, hij heeft maar, er zelf. Ja, maar is er een uitspraak van hem die slaat op die situatie? Ja, bij jou, hij heeft... nou, Je had het van tevoren min of meer kunnen raden. En dat is. Uh, dat, kan, dat kan iedereen zich kwalijk nemen, die situatie. Kruif uh, heeft het niet met bestuurders. Ja. En dat komt eigenlijk van helemaal terug naar het, helemaal het begin, toen hij 17 was. Toen mochten ze bij Ajax, die voetballers mochten gras eten, zoals dat heet in het jargon. Ja, mond houden en voetballen. Mondhouwen, en hier ja. tekenen op het stippenlijntje. en er wordt goed voor je gezorgd. En ja. uh, je moet niet zoveel hem geld geven, dat, dat regelen wij voor je. Ja. En daar heeft hij een ongelofelijke hekel aan en heeft hij heel actief tegen gestreden. En daar zit één zin in, in dat, uh, dat wat mij erg opviel. Die had hij van zijn vader geleerd, vertrouw nooit... Iemand op die op de voorste rij zit, en uh, toevoegt dat was wel een beetje hinderlijk, want ik zit zelf vaak op de voorste rij, dus ik denk, krijgen we nou? Uh, maar hij zegt, ze hem wat betekent dat? Ik zeg, die weet ik niet. Ik heb van mijn vader geleerd. Die vader heeft ongetwijfeld bedoeld als daar mensen zitten voor hun ego. En, en die alleen maar uit zijn op jouw ziel en zaligheid en op je geld, dan mm -hmm. vertrouw ze niet. Nou, gelukkig zijn de meesten niet zo, maar bij Kruijf zit dat er wel ingebakken. En dat is ook een beetje de reden inderdaad, is het, dat hij nu tegen die raad van commissaris ja, ik denk de het verkeerde. wel. Hij, hij past daar niet. Nee, dat is duidelijk. Pieter Winsemius schreef het boek Het licht vanaf vandaag in de winkel, begreep ik. Toeval is logisch met tekst en uitleg en in bredere maatschappelijke context geplaatst. Uitspraken van Johan Kruijf. Het is uitgegeven bij Balans. Hartelijk bedankt. En Villa NAVPRO is zometeen na het nieuws bij u terug met ons eigen eurobureau. En daarna ons economiepanel Klinkende Munt. En wat economie betreft zijn er altijd duizenden vragen te stellen. En wij hopen enkele antwoorden te kunnen geven. Tot zometeen. Radio 1 en de strijd om de kampioenschaal 2012. Wiedermeijer fluit af. Ajax is kampioen van Nederland. Amsterdam viert feest. Summa, Moedjoe, we zijn kampioen. Super, super, super. Ajax. Radio 1 is erbij. Ah, ik ben heel erg blij. Vanavond vanaf 7 uur. Wij Zijn Ajax, Amsterdam. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.